Met Door. wat fascinerende verhalen over stagiairs en collega's gaan we het volgende uur in. Die hoorden net in Heler met Your House. Dus nou, dit is een nieuwe single. We dus staan nou volgend jaar weer in de Ziegodon met een nieuwe album. Ja, best wel hype. We gaan voor de derde keer. Ja, ja, ja, ja. dat is heel leuk. Want uh, deze band uh, zagen we natuurlijk voor de eerste in 2020 op 16 januari in de Melbourne. Ja, ja. En uh, toen zijn we vorig jaar naar hun in de Avos live geweest. Ja. Dat is weer een treetje hoog. En volgend jaar staan ze op 10 mei in de Sikkerdouw. Ik eh, heb er wel zin in. Wel, uh, ja, dat zijn wel flinke trappen. Ja, wij zijn wel echt dedicated fans die gewoon al die shows hebben gezien. Voor mij zijn wij alle shows die ze in Nederland hebben gedaan. los van de ja, festivals ja. gezien. Want we hebben ook wel op grote festivals gestaan. Maar daar, zijn, daar gaan wij natuurlijk... Festivals vind ik echt dom, maar dat is een andere discussie. Uh, nou, dat, nou, dus, nou, nou, nou nee, dan dan nee dan dan dan ik ga dat even genuanceerd, dan, dan ik ga dat even genuanceerd aanbrengen. Het is niet voor jou. Festivals zijn gewoon niet zo mijn ding omdat ik dan liever gewoon naar een goed concert ga... van een artiest die ik echt wil zien... en niet de hele dag wil lopen splendid op een terrein in de kou. Dat snap ik. Dat is mijn mening. Um, we maar gaan nu... Uh... in de zomer is het overal maar niet... Ja, klopt. Maar gewoon het idee is... het is gewoon niet mijn ding. Maar dat mag wel het ding van andere mensen zijn. Iedereen laten we in zijn waarde bij ons programma. Woo, Wow, Yoho! yes! Wat yes, ben ik goed hey. bezig vandaag zeg, Oi, oi, oi. <laughs> Nou ja, goed, we gaan het hebben over Poosiekele dingen die in, de in Zandvoort gebeurd zijn. Want de um, zandvoort is ook weer gewoon uh, van de partij. En we gaan het eerst hebben over de ijsbaan. Want die wordt binnenkort weer opgebouwd. Nou, ja. dus dat is toch best leuk, hè? Ja, ja 10 december lastig. Ja, even. ik heb vanochtend ja, dus weer het ijs van mijn raam af zitten krabben toen ik motor moest passen. Ja, ik zag mijn auto ook staan en ik dacht, uh, dus je kan ook ik op ga je, bij de fiets. Je dag, kan hè. ook op ja, je, ja, je, je rijdt ja. schaatsen. Nou ja, ik ga dat ook meer om... Op je auto rijdt kan je dan schaatsen. Ja, dat lijkt me moeilijk. Nee, dat wordt lastig, ja. Nee, maar uh, inderdaad. Dus dat is best leuk. Um, nou ja, goed. Voor een kaartje van 7 euro uh, krijg je de hele dag schaatsen te lenen. Mag je dus de hele dag op de ijsbaan. En krijg ja, je nog limonade ook. Dat is uh, wel leuk. En, en dat komt omdat er zoveel sponsors zijn in Sanford die enthousiast zijn over de ijsbaan. En hij schijnt oh. groter te zijn dit jaar. Dat Echt? zou kunnen. Ja. En er is ook weer een curling Gaan wij nou meedoen? Ja, ah, we dat gaan we niet, dan gaan we niet nu nee, binnen voor, de eten beslissen. Nee, maar, nee, maar volgens mij zijn er... Ja. Ik zie al dat de maximale aanmeldingen al geweest zijn. Is dus het ah, zijn. Jammer. Oh. Maar ik wil volgend jaar echt meedoen, hoor. Ja. Dus ja. dat sponsor ik. Ik zweer het. Ja, dat vind dan, ik... Uh, heb je enig idee hoeveel je moet sponsoren. Goeie. Oké. Okay. Dat fixe gewoon. Okay. Mirko heeft geld. Uh, ik uh, heb uh, geld. Je weet deze, 40 euro Antico. Het staat zwart op wit. Ja. Mirko sponsort volgend jaar. volgende. Heel goed. Ja, het volgende. We gaan het hebben over een... Einde van een tijdperk wellicht, want een uh, lang gekoester, de wens van de zand, wordt de vis- en snackverkopers langs de boulevard. Die lijkt in vervulling gegaan, dat geeft het uh, NH-nieuws, want hun wagens gaan waarschijnlijk plaatsmaken voor kiosken. En daar hoopten ze dus blijkbaar al jaren op. En dat vond ik toen ik dit lastig. Ik dacht, net, hey, wat visverkoopwagens, weg, dan moet ik dan mijn kibbeling halen. Maar uh, nee, Dat komt, wordt gewoon vast. En er komen dus kioskjes voor in de plaats. En wat ja, vinden we er nou van? Uh, verplaatsbare kiosken. Verplaatsbare en kiosken. ik snap dat je dat dacht na het lezen van dit artikel, want... Uh, ja nou verder zeg ik niks nee, ja. als je de kop leest denk je inderdaad dat alle vis verkopen uh, ja dat dacht ik inderdaad ja um, maar dat is dus niet zo de ondernemers <laughs> blijven ze krijgen alleen een andere werklocatie en vinden we dat een goed idee of zeggen we dat het ja, echt een soort cultuur ik vind wat het wel raakten. handig nee want het is wel een cultuur ja het is true true maar het scheelt ook weer een hoofdpijn als je net op de weg gaat. Ach, en zo'n zo ja. rotkar snijd je af en gaat le lekker met twintig over de zeeweg kachelen. Bij, de, bij het uitkomen van Bloemendaal aan zee, weet je Ja, wat? ik weet het. Ja, dus... Ja, eh, dat komt hij net voor. Maar, de, idee. Ik, ik maar het sowieso, idee. om nog even terug te komen op de zee. Want het eerste stuk wat je nu vijftig mag, vind ik irritant. Oh. Om daar rijd je geen vis kan, hoor. Nee, maar dat vind ik irritant. Ja, ik okay. vind het ook een... De, de, je hebt heel van, ja. maar daar hebben we het vorige keer over uitgebreid over ja. gehad. Als mensen dat willen terugluisteren, dan komt dat vast wel ik terug in uh... een eindejaarsuitzending. Ja. Uh, ja, we we het gaan het er niet over hebben. Het maar ik vind het ook vet. Ik vind het is stom. ook vet. Uh, ja. Wat ja. vind je vet? Nou, dat dat gebeurt. Ja, ja, prima. Ik hoop alleen dan ook, dat zou ik dan wel leuk vinden, dat, om het dan helemaal rond te maken aan de boulevard wordt het kioske. Ik hoop dan ook dat uh, Guid in het midden van ons dorp, dat, dat, ook, dat die ook gewoon een vaste kiosk krijgen. Dat is ja. eigenlijk nog mijn oh, enige... Kerel. enige die haring! ja. Voor, altijd, de, voor de apotheek. Dat is wel lekker vis, vind ik. Dus, ja, uh, goeie aan. Ik, ik gun, ik gun ja, hem dan ook een kiosk. Uh, meteen even dat is eigenlijk het enige. Om de context uit, uit te vinden. Dat, is, dat wordt wel onderzocht, of dat is al onderzocht. Maar dat kan ook nog meer onderzocht worden. Maar het heeft niet meteen de voorkeur van de gemeente, omdat. Dat ook een evenementplein is. Ja, precies. En maar dan je zou je dus kunnen denken aan. Uh, precies, aan een, een verplaatsbaar dat je gewoon één keer of een paar keer per jaar, als bijvoorbeeld uh, Pride of the Beach, natuurlijk is een heel mooi voorbeeld daarvan. Dat je hem dan bijvoorbeeld gewoon uh, verplaatst met, met een grote heftruck of weet ja, ik hoe dat werkt. Volgens mij is dat prima. Nee, maar weet je, dus, dus op die manier. Dus ja, dus, uh, ik. Ik ga dat wel gunnen. En is het. Ik vind het verder ja. goed. Oké, okay, nou ja, ik ook. Ja. Alleen die kop, die was een beetje dubieus. Daarom snap <laughs> ik het niet. Ja, ik ga toch wel mensen shady over. Goed, in ieder geval, we hebben nog meer, <lacht> uh, <weet>. we <lacht> hebben nog meer nieuws van uh, NH Nieuws. Dat is namelijk dat ProRail de obstakelhekken bij het station Zandvoort weg gaat halen. En dan zeggen ze voor betere toegankelijkheid. En dat vind ik zo echt een geniaal idee. Wacht, wat? Ja, zeg maar nu aan onze kant, waar wij altijd het station op moeten zeggen. Ja, ja. Daar hebben toch van die hekjes geplaatst. Ja. Dat je niet meer met je fiets op kan. Zodat je die niet meer tegen dat hek aan aanzet. Is dat nieuw? Waar wij, nou, dat is echt al drie maanden. Sinds. Ja, ja, ja ik, ben, ik ben niet meer op het station maar geweest uh, drie maanden terug. Maar dat is dus zo. En het werkt voor de fietsen. Tenminste, die fietsen staan nu ergens anders. Mm -hmm. Ook niet op een handige plek. Maar mensen met een rolstoel kunnen helemaal niet meer het perron op. Dus nu gaan ze de oh. weghalen. Ben ik trouwens wel goed te horen. Want ik zat een beetje je daarbij. bent uh, goed te horen als je het mij vraagt. Okay. Nou ja, ja, je, maar... Inderdaad, goed. Maar ik vind het vooral achterlijk dat iemand überhaupt heeft bedacht... laten we die hekjes daar plaatsen. Vooral als je met een rolstoel zit of zo. Ja. Ja, ja, vind dat vind ik is echt waar, zo is het, slap. Het is natuurlijk, uh, maar ik vind uh, het sowieso zo... het station, sorry, ik moet hier echt even wat over kwijt. Wat zijn ze dat lelijk aan het maken? Het onderhoud is ongelooflijk slecht... aan de metalen oude balken zeg maar, van het monumentale pand. Ze hebben hele lelijke nieuwe stalen constructies neergezet... die niet eens synchroon staan. Dan heb je nog het provisorische houtwerk... Uh, voor tijdens de Formule 1... wat dus één keer per jaar gebruikt wordt en verder nooit... Uh, en dan heb je dus ook nog die hekjes die er geplaatst worden. Ik vind dat echt zonde, want ik denk, het is juist een van de weinige mooie historische panden die we hebben in Zandvoort. En dan zijn ze eigenlijk op elk front bezig met het en minder prettig ja. maken en verpesten. Weet je, en dan denk ik, zet dan, zet dan, want dat zou ik wel heel goed vinden, gewoon ook poortjes neer. Zodat bijvoorbeeld uh, uh, je, je gewoon zeker weet dat mensen hier niet zwart rijden en dat er dus beter uh, nee, ja, volk in de trein ja, zit, het, zeg maar. Ik vind het ook jammer, ja. want wij hebben natuurlijk als Zandvoort uh, een van de weinige badplaatsen in de trein niet, nee, maar, maar, maar. Maar dat is wel het effect. Nou goed, ik, kan, ik heb ook genoeg mensen gezien die over die porters heen springen in Haarlem, Amsterdam. Maar ik vind dat het daar ook een, dat het daar niet over gaat. Kijk, uh, dat is weer een hele andere discussie. Maar ik vind inderdaad, station was als, als een van de weinige badplaatsen met een volwaardig treinstation, vind ik inderdaad, dat we er wel meer mee moeten doen. En ja, dat, hoe dat precies zit, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik vind het wel soms dat ik denk, nou ja, dat, dat, inderdaad wat jij zegt, ook met die houten perrons. Dat vind ik al jaren een groot mysterie waarom die niet tijdens de zomer worden gebruikt. Ja, ik ook. Ja. En, uh, als je ze dan hebt staan, gebruik je ja. ze dan gewoon vaker. Maar ik, zie, ik zie ze ook wel eens staan, dat ik denk, staan. Ja. Ja, volgens mij stort ze die volgend jaar ja, in. Ja, dat want, vind uh... ik ook. En ik vind ze ook gewoon heel lelijk. En dan, dan ook nog met die metalen constructies die gemaakt zijn... waar die kabels aan hangen en alles. En dat vind ik gewoon zo jammer. dat ik, van We hebben zo'n supermooi station hier, zeg maar. En dan, en dan wordt dat lelijk. En dat vind ik sowieso... Ik, vind, weet je, ik hou echt van Zandvoort. Het is een prachtig dorp. Maar ik, of tenminste, het is een leuk dorp. Maar ik vind als je het dus hebt over, over het uiterlijk van alles... vind ik het echt... Uh, ja, vind ik het gewoon achteruit gaan op heel ja. veel fronten. En ik vind het ook verzorgd. Dus dat iets netjes onderhouden is. Dat iets bijzonder het nieuw is. Ik wil niet zeggen dat dat ook... Mooi is en iets uitstraalt, en nee, dat we niet zeg maar de doorsnee-finex gemeente zijn van Nederland. Het probleem is natuurlijk wel dat uh, dit hele terrein niet van de gemeente is. Nee, nee, weet ik. Oh, maar ja, we kunnen wel druk zetten. Ik kan als wethouder ook zeggen: NS, waarom heb je hier zo'n leuke metalen ding al? neergezet? Ja, maar bewijs van, weet je. Maar of, ze kunnen niet letterlijk er wat mee zeggen. Nee, dat snap doen, ik. Ja. Maar ja, dat, we horen daar ook niks over. En weet uh, je wel? NS of ProDeo is dat dan dus ook nog niet weer de meest rijke organisatie. Dus Nee, die hebben het best wel slecht volgens mij. Ja. Die uh, werknemers staken ook elke fucking weekend. Ja, dus, maar dat uh, vind ik ook weer... En, kijk, weet je, ik heb niks tegen staken. Ik vind het altijd een beetje raar. Maar dat is natuurlijk wel een heel ander punt. Ik vind het gewoon... Ik heb treine, uh, twee keer per jaar staken inmiddels. En ik vind dat, dat je dan wel goed naar je, naar je hmm. moet kijken... van wat hebben we nou eigenlijk aan het doen. Ja, maar ja. goed, dat is... Uh, nou ja, en, nee. en wat je zegt over wel klopt hoor. Maar je ziet wel vaak dat uh, volgens gemeenten dan ook een stukje bijdragen. Als ja. je kan zeggen, nou, we dragen een uh, 50.000 euro bij of zo. Dat klinkt ja. als veel... Ja, maar dan, dan is het mooier, zeg maar... Ja, voor de gemeente valt het wel mee, weet je. En dan is dat mooier, ja, dan, dan vind ik dat best bespreekbaar. Weet je? En dat vind ik gewoon jammer. Dat gewoon dat soort kleine dingetjes van, van de paar weinige plaatsen... die we hebben, die ik dan nog wel mooi vind in Zandvoort... Ja. dat we dat dan laten zitten. Dat vind ik gewoon ja. jammer. Ja, dat is even een persoonlijke... Oh, uh... Ja, nee, ik snap, ik snap het helemaal. <laughs> Moet er ja, ja. even uit. Ja. Ja. <laughs> um, dan gaan we het hebben over het volgende, dat is namelijk dat we toch geen boete zullen volgen... voor Zandvoort Horeca, die tijdens de Formule 1... alcohol hebben geschonken aan minderjarigen. En dat is, uh, de oh. burgemeester uh, heeft dat besloten... Want ja, de gemeente dat tijdens de dagen rondom de Formule 1 in augustus... namelijk uh, wat mystery guests in. En dat is dus een tiener die als proef alcohol bestelt. En wie dat dan uh, doet, die krijgt een boete van 1500 euro. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een raar verhaal... Want nou ja, ik denk dat we allemaal wel eens hebben gezien hoe druk het is in de halterstraat tijdens de Formule 1. Dat is niet het is nou, niet te controleren. Dat en wat ook nog meespeelt hier wat heel interessant is. Het vraagstuk is het dan de schuld van de horeca-ondernemer of van de evenementhouder? Want op dat moment had je zeg maar Stanford Beyond het gaande was. Ja, hè? Dus het Stanford ja, ja, ja. Race Festival. En eigenlijk is het op zo'n moment, zoals het dan een evenemententerrein gaat... dan is het weer de eigenaar van de organisator. En dat is weer super raar, want die organisator wordt weer gesponsord door de gemeente. Dan zou je dus krijgen dat de gemeente indirect de boete... Zou betalen ja. van een festival wat ze zelf sponsoren met hun eigen geld. Dus dan krijg je vooral gewoon ja. dat het letterlijk opgaat aan administratiekosten. Daar uh, op en, en daarom vind ik het achter, goed achter. dat het is, uh, is, is uh, gestopt. Ja, dat jammer, misschien. vertel. Uh, dat klopt inderdaad. Hè, dat het heel Zandvoort is in principe tijdens Formule 1 van het evenement uh, Zandvoort Beyond. Want tijdens die dagen mag je ook niet zelf een evenement organiseren. Het hele vergunningsgebied is het hele dorp. Um, dat dit nu een waarschuwing is in de boete, is wel vanuit de burgemeester geregeld in gesprek met ondernemers. Dus het is inderdaad niet, uh, de boete werd direct bij ondernemers neergelegd. En inderdaad de vraag die Mirko stelt is dus wel terecht, want uh, ook als op ons, of op, op ons evenement als Pride at the Beach, als dat soort dingen plaats zouden vinden, dan zijn wij ook verantwoordelijk voor uh, dat dat gebeurt. Ja. Uh, nu hebben wij natuurlijk even iets anders geregeld, omdat we een eigen plein hebben met eigen bar. Uh, en eigenlijk geen ondernemer die daar dan specifiek voor ons evenement staat. Uh, maar ja, als dat ook zou gebeuren, dan ben je gewoon als evenementenorganisator uh, verantwoordelijk. Dus, ja. ja, goed, ja. ik ben natuurlijk sowieso... Zeker omdat het waarschijnlijk ook uh, is besteld bij zo'n extra barretje, wat ja. natuurlijk uh, ondernemers uh, moeten aankopen om mee te kunnen doen ja. voor 7.000 euro. Ja, daarom. Ja, ik ben natuurlijk... Uh, jullie kennen mijn mening uh, ook in. Dat is uh, nou nog even de inhoudelijke toevoeging. Ja, nee, zeker. En ik denk dat het zeg maar voor de verhouding tussen ondernemers en de gemeente wel beter is dat hier nu voor is gekozen ja. een waarschuwing vind, in plaats van een boete. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het sowieso een beetje gemieden neuk vind met dat niks achter hier. Maar goed, dat uh, heb ik al eerder gezegd. Nee, dan gaan ja, we nu geen bang, woord, nee maar daar gaan we nu geen woorden aan. Ik mag meeldbaar. hier legaal volgens de advocaat uh, geen, uh, nee, ja, nou, geen over doen als raadslid. Aars ik totaal geen connectie heeft, vind ik dat gewoon een beetje. Kijk, ik zeg niet dat je aan elke. 12-jarige bier moet schenken. Maar als ik hier bij een feestje een 17-jarige per ongeluk een biertje bestel, dan denk ik, ja jongens, waar hebben we het over? Ja, maar dat is dus iets anders dan als je het als... Want dit is door de gemeente gefaciliteerd en dan moet de gemeente dat Ja, maar ik heb het nu over voor het algemene beleid. over Ja, maar Niks18 is een overheidscampagne en niet voor verjaardag. Nee, dat weet ik, maar ik vind het gewoon een beetje raar. Tijd voor een stukje muziek. We gaan luisteren naar Girl and Red, Rina Carpenter, You Need Me Now. Thanks. Ja, je hoorde Girl in Red met Sabrina Carpenter. En ik moet nu dus eigenlijk een nieuw liedje instarten. Maar die heb ik helemaal niet klaar want ik was te veel aan de kletsen. Dus ik ga even wat tijd vullen, terwijl ik het volgende nummer instart. Dus de kader van het stand voor het kwartiertje. Ja, vertel. Uh, de vrijwilligersprijs is gisteren uitgereikt. En uh, Thomas de Jong is ook een verwilliger hier uh, bij ZFM uh, en even oud als ons. Heeft de prijs gisteren gewonnen en uh, ook nog even op deze plek en deze tijdstip van harte gefeliciteerd. Ja. En hij verdiende, dat is een topper. Ik denk namens ons hele programma, hè. Ja. Gefeliciteerd. Namens het hele programma. Ja. ja. ja. ja. Het hele, eens, eens, eens. Mirko, feliciteer jij ook eens. Gefeliciteerd. Kijk, daar wat ja. we. gaan naar het, het volgende Metrouw. nummer. You can always find me, and we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends, we'll wish this never ends. Is het al, dat was blink van met I Miss You. En dan gaan we nu even naar het irritatiefactortje. Hebben oh. we nog irritatiefactortjes ja, in deze maand? Ja, ik, uh, uh, ik vond het heel... Oh, Mickey mag ook wel wat zeggen. Yeah. Nee, ik heb geen idee. Uh, ga je gang. Nou, ik kwam uh, uh, op social media uh, afgelopen maand toevallig iets grappigs tegen. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk wat we elke maand proberen. Maar iemand heeft dus online gezet of een lijst bijgehouden... wat nu in totaal de 150 irritaties heeft gepasseerd. Dus iemand zijn persoonlijke irritaties in het dagelijks leven. En ik dacht, laten we daar een paar voorbeelden van noemen... en kijken hoe oh, ja. we er hier op reageren. Ja, want Slam FM heeft nu ook de hele tijd... hebben zij in de middagshow... hebben zij inderdaad ook een topic. En dat is de top... Vier meest irritante dingen. En die lijst is ook gigantisch geworden. Omdat mensen allemaal hun eigen inzendingen doen. En ja. dan hebben ze een stemsysteem. En de top vier blijft elke keer staan. En degene die dan iemand, hè, een beller. Ik vind dat zo grappig. Dat is een beetje exact hetzelfde als wat wij doen. Met Zijn de irritatiefactor. Pioniers. Ja, ja, okay. we, hebben we, praten, we gaan even een uh, voorbeeld geven. Uh, bijvoorbeeld mensen die op de speaker bellen. Ja, ja in, die in het OV. In. Ja, maar kijk, um, toeristen op een fiets in Amsterdam. Oh ja. Levensgevaarlijk. Ja, ik vind toeristen op een fiets in Amsterdam heel grappig. Ja, maar het is wel gevaarlijk, hoor. Nee, dat is ik ben, leuk. Ik ben al meerdere keren gewoon bijna door terwijl ik op de stoep die door een toerist. Ik vind ook in Zandvoort heb je ook wel eens van die groepjes. Hè? Die werden een heel achterlijk vlaggetje van, van die helmpjes. Ja, die... ja, ja. ja. Waar moesten we heen? Waar, waar, waar is dat? Nou, in Zandvoort Duits gaan praten is niet zo verstandig. Maar, zo, uh, Hoezo? Het volgende. Geen pa haakje om je jas aan op te hangen in het toilet. Ja, maar dit vind ik dus ook uh, echt een non-istool. Nee, nee, dat Zo vind ik echt... Onnodig? Dan ben je echt gewoon een oude ook. boomer. Dan ben je gewoon 80, dat dan luister je ook. nog radio... omdat je niet ontdekt hebt hoe, de, hoe die pc werkt. <laughs> Mijn jas? Ja, je ja, je bent je, van, je ja, ja maar je zult nu wel ons publiek, hè? Dat weet je. Nee, de, wij, wij hebben geen jas nodig. En dan uh, op nummer 22 van deze lijst van 150 dingen... Uh, de steekproef bij de zelfscreenkassa. En dat ze dan alle 36 artikelen eruit halen, goedkeuren en hem eruit naaien. Zodat je alles opnieuw in kunt pakken. Nou, het ergste is: dus, dit heb ik dus een keer gehad. En, en dit is eigenlijk heel erg. Ik, ik geef nu gewoon iets toe. Ik heb toen per ongeluk had ik een keer al een, een flesje uh, in mijn zak gestopt, zeg maar. Maar ook gewoon niet afgekrikt. Maar die was ook gewoon gemist ook. Zeg, want ik heb gewoon onintentioneel gestolen toen er ook nog een steekproef werd gehouden. Dus maar. Ja. De heb, vraag over hoe ja, effectief het is. Ik heb dat ook een keer gehad. Ja, maar gekeken, echt per ongeluk, ja. hè? Gewoon, en, ja, ja, maar dus ja. de vraag hoe effectief het dan is, dat weet ik niet, eigenlijk. Ik heb dat meerdere malen ja. gehad. Ja. Dat ik per ongeluk i dacht, oh, dat doe ik wel in mijn jas, dat vergeet ik. Dat is handig, hè? Gewoon even, handig, ja je echt wel eten ondertussen gepakt, Ja, precies. Doe, doe ik het even in mijn jas, en dan heb je zoveel x-aantal ja, artikelen. Precies. Oh, steekproef. Oh, nou ja, pliep, pliep, pliep. Kom je thuis, zit je zo te voelen bij je autosleutels. Kut. Het <laughs> ja, voelt, toch, Kut. voelt karma -punten als er wat karmapunten dan af zijn gestaan, ja, weet ja. je wel? Ja. ja, Ja, gelijk bang bij elke sirene buiten. Ja, maar dat is, kijk, dit is <laughs> gewoon ook. Nee. Uh, ik, ik vind het wel. Ik heb dus, dit is het nog nooit gehad. Ik ben daar echt. Echt gewoon te precies voor. Het is bij één keer gebeurd, hoor. Dus dat, dat vind ik ja, wel, wel mee. Bij mij vol. twee keer. Oeh, oh, crimineel! Ja, dat, oh, dat dan gaat, de gaat de wel. In? Dat lijkt al naar ja. structureel. <tut Grind> ja, ja, ja, ja, ja, nou, nou, ik denk niet dat meneer uh, Aholt uh, echt bang wordt als ik uh, iets van 10 uh, uh, cent per ongeluk in de heb. Dit is een vraag voor onze kok in de uitzending. Wat ook een irritatie schijnt te zijn, is recepten waar geen plaatje bij zit. Van het nee, daar je helemaal geen zak uit. Oh, Weet je wat ik een irritatie Wie vind? dat nou weer? Dat ze gewoon... Dat, dat je dan een recept volgt en dat het vies is. Dat vind ik een irritatiefactor. En dat heb ik voor altijd met van die supermarktreceptenboeken. Nooit, nooit, kijkers, nooit, ik, sorry, nooit naar de allerhande gaan, nooit naar dat soort websites gaan. Of lekkere recepten.nl. Alles daar is smerig. Dus zeg echt maar, niet. Is, jij zegt dus nu niet. Dat, dat alles op lekkere recepten.nl niet lekker is. Nee, wat lekkere recepten Culi? Weet ik veel. Dat gebruik je toch helemaal niet, jongen? Cully is toch culinair. Culinaire. Ja, het uh, okay. feit dat het culi heet, dat zegt al genoeg over het niveau, nou, toch? Dat kan ik alleen heb maar... een heerlijk recept van culi. Okay. En dat eet ik echt heel vaak. Nou, dan vaak. heb jij geluk. Bijna bijna het favoriete nee, okay. recept van... Je... Uh, van oh, Oké, okay. ja, weet je, er zullen vast wel lekkere dingen, dus dit ook bij de alle handen wel. Maar het, het, truffel, het valt ja. mij wel op. Mijn, mijn irritatiefactor is wel dat ik gewoon heel vaak recepten van dat soort website gewoon niet kan vertrouwen... ik moet toch elke keer terugvallen op een of andere... profkok uit Amerika of whatever... dan weet ik tenminste dat het gewoon, gewoon goed is. Dan heb je een soort van... Chef Golden Ramsay. Nou ja, nee, ja uh, nee, ik, ik hou zelf wel erg van Joshua Weisman, bijvoorbeeld Dat is iemand die heeft altijd wel hele goede recepten. Dat is wel Jamie leuk. Oliver. Nou nee, dat is smerig. Dat what? is echt... Dat is oh, geen... en, nee. Wat is het nou weer? Nee. De volgende. Oh, ja. uh, en door... Vers houtfolie afscheuren. Ja, maar dat is oh, gewoon irritant. Oh my fucking ja, god. Okay, ja, oké. Dan, dan wil je gewoon een wrap testen. Maar überhaupt, altijd als je folie nodig hebt, is het gewoon al. Dan is het gewoon al niet chill. Of het is op. Ja, of het is op. Oh, nee, dat heb ik niet. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet meer wanneer ik voor het laatst vers folie heb gebruikt. Ik denk dat dat zeker vijf jaar geleden is. Kook jij wel eens? Ja. Nee. <laughs> Wat? Nee, ik, ik gebruik het. Ik heb het vorige week nog gebruikt. Maar waar gebruik je maar... dat voor dan? Nou ja, ik had een tijdje dus geen broodrommel. Ja, dat is gewoon niet handig. Dus toen moest ik mijn brood nou. inwikkelen. En wat doe je dat? Ja, in de in nou kershout van Maar Nou, luister, Mike, gisteren bijvoorbeeld bij mijn antico, uh, waar ik net over vertelde. Er ligt nog een stuk couchet in mijn koelkast. Maar dan wil je wel zorgen dat dat topje ja. nog een beetje nee, dicht ja. blijft. Dat, dat is... Even het kontje ja. afdichten. Precies. Uppakee. Ja, hoppakee. Okay. Ja. ja, Maar dat ja. Als je dan okay. je Maar je hebt ook van die scherp... condooms hè, tegenwoordig voor de Nee. Oh, daar kan je ook dingen mee doen. Kan je ook doen. Stop, ja, ja, wel, ja, is wel herbruikbaar. Wel beter. In nee, meerdere maat nee. ook. Ja. Het uh, Dus daar zien eruit. Het is geen van... condoom? Nee. Nee. Het is geen echte condoom, maar kom op, het ziet er gewoon uit als een plastic. Je, je, je, weet, je, je weet hoe dat eruit ziet. Maat, nee. En het is best ja. wel handig. Nee. Het is wel handig. Ja. En uh, een bezorgmoment van het pakketje, wat verwacht wordt tussen 9 uur ochtends en 10 uur s avonds. Ja, en? en... Oh, dat vind ik gewoon nee. dolkomend. En het ergste eigenlijk. is dan als je de hele dag te wachten, de hele dag te wachten, u wacht niet krijgen. Vijf voor negen komt hij dan aan, zeg of, maar. Dus gewoon echt, zeg maar, dat je dan de allerlaatste bent... in de route dat ze dachten ja, in jouw huis... Moest, ik moet zeggen, toen ik deze las, dacht ik ook wel een beetje... Of natuurlijk, het klopt inderdaad dat het vaak... de dag van tevoren wordt aangekondigd. van morgen komt dus negen en tien. Maar meestal, als je op de dag zelf bent... Ja. dan specificeer je zeg maar die tijd. Maar de klassieker is voor mij wel echt... en dat is echt mijn major irritatiefactortje... Ja. als je een pakketje krijgt en je zit de hele dag te wachten... want je hebt het nodig. En je ja. krijgt een melding dat je niet thuis bent. Wat? Ja. Dit heb ik oprecht... Altijd oh, weet, je wat ik nee, weet je wat ik irritant vind aan pakketbezorgers? Nog erger. Ten eerste dat een pakketje van echt 100 euro er nog steeds iets is. Echt al vier maanden niet. Ik moet volgens mij eens een keer contact opnemen. Dat is één. Dat twee. is mijn eigen, eigen schuld, man. hè? Nee, die is gewoon niet, niet aangezorgd. Maar een tweede ding. Ja, dat is toch niet mijn schuld als zij een fout maken. Dat ze dan pakketjes gewoon buiten neerzetten. Steeds vaker tegenwoordig. Ja, dat is waar echt Dat vind fijn. ik echt gewoon dat nee, ik denk van worden hier een soort Amerika. Ja. Ben, nee, maar uh, ik heb dat no dat joke. Vorige maand twee maanden terug een matras besteld. Een matras. En ze hebben het voor mijn deur gesloten, ja. de flikker. Ja, kijk, dat soort dingen. Je, ja, maar toen je. ik. Ja, kijk, ik was thuis. Maar hoe werkt dat? Ja, maar dat moet gewoon echt verboden worden. We zijn hier geen Amerika. Nee, maar weet. dat komt omdat mensen van onze generatie. die worden in zo'n bus geplaatst. En stel, jij zit in zo'n bus. en je krijgt zo'n takkenlijst met adressen waar je naartoe moet. Ja. Ja. Die gasten, nee. die denken ja. de eerste week, oh, ik moet het wel een beetje netjes doen. En daarna denken ze, ja, fuck, die nee, mensen Nou, ja, maar je hebt wel gelijk, die worden wel Naar de buur te lopen, ja. Ik nee. ga gewoon... Uh, nee, maar ik, wel, ik, ik heb daar ook een keer... Ik weet niet meer waar dat was, dus ik kan hem helaas niet aanbevelen. Maar ik heb wel een keer ook daar een, een soort uh, documentairetje over gezien, geloof ik. En die mensen worden gewoon zo uitgebuit... dat ze letterlijk in een fles ja. moeten plassen onderweg. Omdat ze anders hun schema niet halen, dat soort dingen. Dus, ja. dus een beetje liefde voor je bezorger, nee. dat is waar. Ja. Maar we hoeven geen liefde te hebben voor onze bezorgingsdienst. Maar kijk, ik heb, NL, ik, ik heb DHL, ik okay. weet niet, maar ik heb ja. Uh, ja, maar kijk, die, eens. Ik heb best liefde voor de okay. bezorger als ik hem ooit zou zien. Ja, oké, okay. okay, maar vooral de Ja, maar, jij de, woont de in de de echte, maar Mike, de, ja, maar toch, Mike, de echte beef is met DHL en PostNL. Dat ja. is zeker waar. De, het is okay, niet maar, met de bevorgers. persoonlijke klant. Don't shoot the messenger, maar, Mike. Om, Ik ben nog in, steeds nog even de... om in stijl af te sluiten. Okay. Oh. Uh, de grootste irritatie schijnt ook te zijn een oliebol met poedersuiker eten, maar dan midden op straat. Dat het zo allemaal lekker over je jas Dan ben je zit, gewoon dan. zwaar, zwaar achterlijk. Ja, dan ben je gewoon, gewoon, dat is ook weer zo'n poemerprobleem. Nee, dat dat haakje. Nee, maar ik ik vind gewoon, dit gewoon ook, nee, als je een oliebol nee. haalt bij de kramen dan bijvoorbeeld meteen opeten... en dan, dan, dan ik, zit je zo met die poeder te Ja, maar dit vind kloosie. ik ook een irritatiefactor. Zeg, maar dit weet je gewoon... Ja, zeg maar, als je die oliebol ja. koopt, met poedersuiker maak je een bewuste keuze. Maar, dat je dat ja. ik of je aan de kook zit. Maar ik vind sowieso op straat dat soort <dus> dingen eten. Ik, ik weet niet. Ik vind dat gewoon... Dat beetje, ik vind dat ook een oliebol. Vaak zijn ze helemaal niet lekker van die, van die vieze, vette. Nou, nee. ja, dat is kerel die voor dat, dat de is staat. <dus> echt, die ja. maakt echt ja, ja. ja, wel Ja, maar nu, in Harry, nu is kan gewoon, oh, gewoon ondust aan het stoken hier. <s2> <s2> ja, hij is gewoon aan het Ik ben gewoon aan het stoken, Ja, nee, wel een beetje. Oké, gaan we weer naar muziek. Ja, zeker. We gaan weer naar muziek, want het is namelijk... Voor... Deat van de maand. Ja, de M&M van de maand. Waarom kwam er zo'n uh, ander geluid mee? Uh, <laughs> ah, Wat was dat voor een uh, geluid? Een... Er stond nog iets aan, maar ik weet dus niet waarom dat nog aan stond. Eigenlijk op... een filler. Ja, maar het stond op een dek 4 aan. Dat is zo'n klein lijntje op scherm. Dat kan ik niet zien. Daar ben ik te blind voor. Dat is niet waar. Respect ja, nou ja. naar de blinde mensen. Sorry. Ja, je hebt je bril niet op. Nee, goed. In ieder geval... Specsavers, uh, pearl. Jel hoor, jij goed. hebt dus een M&M-hit uitgekozen dit keer. Ik zou zeggen ja, dat het en, en Ja, je, je vroeg het uh, ook natuurlijk uh, vanmiddag. En uh, de, toen dacht ik... Ik had er ook wel even over nagedacht. Maar afgelopen week had ik weer even mijn platencollectie zeg maar, even door en een plaat waar ik altijd erg uh, rustig van word is uh, van Etta James. Uh, en dat is ook een heel mooie collectie. Het is de Ultimate Platinum Edition. Dat is zo'n grijze hoes. Een hele en mooie Er zitten idee. daar vier platen in. Dus dan heb je gewoon uh, acht kanten met muziek. Uh, en het nummer A Sunday Kind of Love staat daar ook op. Vrij bekend, maar uh, een prachtig nummer. Zeker als je het op zondagochtend natuurlijk uh, draait, want daar gaat het nummer over. Of tenminste, het woord zondag komt erin voor. Als je dan zo de zon ziet. Er is dus geen windje aan de lucht. En dan denkt, de wereld is mooi. MNM uh, hit mooie van info. de maand. Ik wil een zondag kind of love A love to last past Saturday night. And I'd like to know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 Every day, oh, I'm hoping to discover a certain kind of lover who will show me the way. And my arms need someone, someone to enfold, to keep me. This is real cold. Het was een prachtig nummer van Ella James, Sunday Kind of Love, de M&M hit van november 2024 uitgekozen door ja. Jelmer. Interessant. En ja, nu is het dus tijd voor even wat lekker doordraaien, want we gaan het hebben over iets waar ik het over wil hebben. En ik weet <coughs> dat Mirko, Mickey en Jelmer nu even het oren dicht moeten doen. Wat? Mirko, we gaan het even hebben over Arcane. Was het de serie van het jaar dit jaar? Je moet eerst even Oeh, uitleggen wat Arcane is. Ik vond ja. het lastig. Oké, okay, ik moet even uitleggen wat Arcane is. Arcane is een serie op Netflix. Het is een animatieserie. Gebaseerd op de videogame League of Legends. Maar het is ook fantastisch als je de game niet speelt. En het is dus nu een tweede en het laatste seizoen. Is dus nu uitgekomen. En uh, het is door heel veel critici. Wordt het gezien als de beste animatieserie aller tijden. Of een van de beste. Um, dus nou ja, goed. Uh, ik ben ook enthousiast. Mirke heeft het ook gezien. Dus ik wil eventjes meningen horen. Nou ja, wat ik wel kan zeggen is... ik vond Arkane eerst gewoon entertaining, zeg maar, seizoen 1. Maar gewoon ook, ja, het klinkt een beetje stom... lullig gemeen, misschien een beetje cringe op een aantal fronten. Een beetje kinderlijk. Maar dat einde van seizoen 2, dat was zo'n plot twist... die eigenlijk ook wel heel goed opgebouwd was. Maar eigenlijk zonder dat je het soort van aan zag komen. Dat, dat ja, ik, ik denk oprecht dat in ieder geval van dit jaar... was het gegarandeerd wel de beste animatiesinie... misschien wel van een, een paar jaar... Ik denk wel dat er een aantal dingen zijn, zoals bijvoorbeeld uh, Legend of Ang, of zo, weet je wel. Dat vind ik ook echt nog steeds een hele goede animatieserie, ook op, op een andere manier. Maar het was, uh, hij is zeker, zeker in de top. Misschien ja, wel de top het is, 10. Het is natuurlijk een serie die vooral heel erg ook wordt geprezen. Niet alleen door het fantastische verhaal, maar ook door de fantastische animatiestijl. Ja. Want het heeft best wel veel gedaan voor animatie in het algemeen, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Echt ook een hele, een hele originele stijl. Wel. iets wat ik niet eerder heb gezien, zeg maar. Het hele gekke mix tussen... Kunstig, ook wel westers. gaat over niet, ik weet niet, duidelijk iets nieuws. En ja, zonder te spoilen, gewoon iedereen die houdt van verhalen die toch ook een beetje gaan over: ja, hoe, hoe, hoe omschrijf je dit genre eigenlijk ook? Het, het is een, ik vind het een heel bijzonder, ik vind het namelijk, het is namelijk een best wel grote scope, maar het voelt best klein. En het is vooral een heel persoonlijk verhaal, heb ik het idee. Want wat even ja. in, in grote lijnen volg je eigenlijk de oorlog tussen twee steden. Tussen een soort onderstad en een soort uh, hoofdstad in die zin. Ja, Het heen natuurlijk iets anders, maar dat is een beetje de insteek ervan. En dat gaat dan niet op de manier van. Het gaat niet om, alleen om de grote oorlogsvoering. Zoals je bijvoorbeeld in een Game of Thrones wel eens ziet of in andere series. Ja. Het volgt echt de personen en de effecten die hun keuzes hebben op het grotere ja. geheel. En daarom vind ik het überhaupt overkomen als een, een heel goed een stukje televisie. En ik denk echt dat het wel een van de... Nou, ik denk voor mij misschien wel top 15 series sowieso... überhaupt, los van animatie. Of, uh. dat, dat vind ik dan weer lastig, maar ik vind hem... Ik ja. vind hem ik nee, vind maar hem... ik heb er niet over nagedacht. Maar ik bedoel, als ik nu even nadenk over series die ik heel goed vind... De, ik weet, kan ik er wel meer noemen dan Arcane? Shogun dit jaar vond ik ook erg goed oh, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb toch doorgekeken. En Mike, gelukkig, dank je dat ja. je hebt gezegd dat ik door moest kijken. Het was echt ik een hele goede serie. Ja. Hij begint dus heel langzaam en ik vond hem eerst... Mee, maar uh, nee, echt ja. helemaal, helemaal ja, vet. Nou, ik, denk, ik denk dat we volgende maand ook even ja, een we gaan, uh, en serie overzitten. Volgende ja. maand ook ja. zeker even een serie over. een het gaan einde we, van het jaar. Nu gaan we even luisteren naar een nummer uit Arcane. Want Arkane ook wel een soort van uniek markt. Is dat wat elke episode Nee, nog een ja, een andere. Maar ah. dat het toch elke episode een soort uniek... Um, echt voor de serie geschreven nummer heeft... die ja. de vibe heel erg goed ja. uh, opvangt. Nu met een van de nummer... artiesten ook echt. Ja, van A We hebben net natuurlijk Stromaien, nu hebben we een nummer van 21 Pilots. Ook natuurlijk geen onbekende groep. Nee, want de vorige, die zo groot enemy, dat was... Uh, In, met uh, Dragons. Ja, ja, ja, precies. Nou, ja. Die is opgeblazen. Ja, die, die gaan, gaan, we, zo, die, op de radio die gaan we zo ook nog draaien. Dus uh, bereid je niet oh, ja. voor. Eerst even uh, de line van 21 Pilots. My body's on the line now I can't fight this time now I can feel the light shine on my face Did I disappoint you? Will they still let me over? If I cross the line Take a seat But I'd rather you not Here for what could be my final form stay your pretty eyes on course keep the memories of who i was before so stay with me because my body's on the ta -da. Ja, dat was het 21 Pilots met het nummer The Line. Gewoon een uh, mooi nummer ook buiten de serie. Om natuurlijk hoor, zo dan nog één nummer van Arcane Luister... maar eerst even wat vrije invulling. En ik wilde mijn back online een beetje inhalen... want dat is natuurlijk een beetje vergeten gegaan. Uh, maar ik heb ook nog wel een paar interessante feitjes... Uh, op back online gebied. Zo heeft Coca-Cola namelijk een AI kerstreclame gemaakt... en daar waren mensen huh? niet zo heel blij mee... Als? Ik weet niet of jullie het een beetje mee hebben gekregen. Nee, tot dus, nou, ja. een reclame door AI gemaakt. Ja, geweldig. Kijk, we zijn er niet blij mee, maar dat is natuurlijk weer de typische uh, marketing mindset. Wij praten er nu over. Ja, en ja, dat, is dat is de reden waar. dat ze het hebben gedaan. Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik heb hem ook niet zelf gezien, dus ik wil ook niet te veel woorden aan vuil maken. Maar ik vond het aan de ene kant grappig dat er zo'n dus AI-reclame ja, werd gemaakt. Uh, mensen noemen het uh, AliExpress. Ja, en de aan de, de andere plan. kant denk ik van: um, hm. why do people care? You know, het blijft gewoon een reclame. Iedereen op deze planeet kent Coca-Cola toch wel dan denk ja. ik, ja, oké, okay, waar maak je, je druk om? Een interessanter feitje daarentegen vond ik... dat de Verenigde Staten, en dan met name het Amerikaanse ministerie van Justitie... die wil Google dus dwingen via de rechter om Google Chrome te verkopen. En dat is dus interessant. Waarom ze, dan? Omdat ze bang zijn dat er een illegale monopolie is... omdat Google natuurlijk de grote zoekmachine heeft... en ook de grootste browser bij een ontzettend grote marge. En dat is dus um, een beetje kwalijk, vindt het Amerikaanse ministerie van Justitie... Het fijne daarvan wil ik niet bespreken. Ik wil gewoon even in de groep gooien. Wat vinden jullie ervan? Moet Chrome Google Chrome verkopen? Ik heb een vraag aan jou... voordat ik daarop antwoord. Is Chromium ook van Google? Chromium is in principe open source... maar ik geloof wel dat Google... het grootste deel van de code daarin komt. Dan vind ik van wel. Chromium, voor het idee van de luisteraars... is het programma waar Google Chrome op gerund. Maar ook heel veel andere hele bekende webbrowsers... waarvan je denkt dat dat niet Chrome-browsers zijn hebben in de kern Chromium erin. Ja. En dus als Chromium ook van Google is... dan vind ik het heel terecht. Want dan, dan is, is de marge zo groot... dat ja. het ook onnatuurlijk is. Zeg maar. hey, het, het probleem met het hele Chromium-verhaal is gewoon... Dat het is... Kijk, Google Chrome is natuurlijk de Google-browser. Dat is het commerciële product. Chromium is dus de open source laag. Dat is voor iedereen toegankelijk. Vandaar ook dat je Opera bijvoorbeeld gebaseerd hebt op Chromium. En nu ook Microsoft Edge natuurlijk ook een hele belangrijke speler. Yeah. En dat, daar kunnen mensen dus piepen mee doen wat ze willen. Maar Google heeft zoveel pool in dat Chromium-project... Dat het gewoon een beetje uh, Internet Explorer all over the game wordt. Het is, is niet alleen Firefox uiteindelijk nog. Op dit beniek. moment heb je nog twee browsers die individueel zijn. Twee grote browsers waar je nog het moderne internet mee kan bezoeken. Dat is inderdaad Firefox. Dat gebruik ik nog steeds. En je hebt Safari. Safari is WebKit. En uh, Chromium is weer een fork van WebKit. Dus het is allemaal heel raar. Maar in principe heb je nu drie grote browsertechnieken: Chromium, WebKit en Um, de die engine van Mars, uh, Mozilla. En, uh, Microsoft Edge is toch ook een browser? Dus, ja, maar dat is ook oh, Chromium. Dus even aan onze luisteraars. If you don't want to be like the other girls, zeg maar. Als je ook al mee opstandig wil zijn, allemaal Firefox downloaden. Ja, en, en gewoon het Firefox is gebruiken. Op, het is oprecht ook gewoon een beetje de browser. Het is ook ik. een hele de browser, ja. Het enige maar, probleem wat je nu dus gaat krijgen, nu Google die Monopoly verder uitbreidt... is dat er steeds meer websites dus niet werken in Firefox. En oh ja. dat wordt dus gevaarlijk. Nou ja, ja, gevaarlijk is een groot woord, want het blijft het internet. Maar... Op een gegeven moment kom je... en dat is iets wat Internet Explorer in het begin van deze eeuw had... krijg je een monopolie op browsergebied En wat krijg je dan? Alle websites die worden alleen nog maar ontwikkeld voor die browser... waardoor geen één concurrent nog enige ruimte heeft... om een nieuwe browser op te zetten. Omdat je dan altijd achter de feiten aanloopt. En de gemiddelde consument wil daar gewoon niet mee dealen. Ik zeg ook al dat red Firefox nu het nog kan... want anders hebben we alleen maar Google Browsers. Maar wat ik me wel nog afvraag, dat is een hele gekke toevoeging misschien... Ik vraag me af, hoe lang gaat dat nog hetzelfde zijn? Want het zou mij niks verbazen dat ze binnenkort... een uh, geïntegreerd AI-programma gaan krijgen. Een soort ZGDP-desktop-versie. Uh, uh, en dat je als het ware gewoon daar via ook... net als een search engine, omdat die functie erop zit... gewoon kan gaan zoeken. En dat dat misschien zeg maar, het breekijzer wordt... waardoor dat die monopolie automatisch al een beetje minder nee, wordt. Nee, dat denk ik niet. Want ik denk nee? zeg maar dat... Uh, ja, dat het van wie is ChatGPT ook weer? Oh, dat is van OpenAI en dat is volgens mij met name van Microsoft... Ja, dat is ook... Maar ik heb deze discussie... dan, Grog dan. Ja, maar dat is van Twitter. Maar we hebben deze discussie dus ook buiten de uitzending gevoerd. En ik vind Microsoft echt een bedrijf. Ik ook. Ja, ga ik niet ontkennen. Microsoft boe. Nee, maar het is gewoon... Ik denk niet dat ChatGPT of een andere AI-zoek en het gaat overnemen. Aangezien ik denk dat AI altijd een beetje achterblijft lopen met data. Maar ik ben niet zo specialist in AI, dus dat durf ik niet te zeggen. Maar ik wil dit gewoon nog even in de groep gooien. We gaan weer door naar een stukje muziek. We gaan even luisteren naar het nummer waar Miki het net over had. Enemy van Imagine Dragons and ja. Shit. Hey. En dan... Uh... I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world that was smiling when I turned.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 Oké, okay, ja, goed zo. Je hoort, uh, je hoort de enemy met, uh, van Imagine Dragons en JIT. En we zijn alweer beland aan het einde van de uitzending. Dat is weer weer hard gegaan, hè? Oef. En nu is het dus tijd om vooruit te blikken en nog een aankondiging te doen. Want jullie hoorden het ja, al vaak over spreken. Maar er gaat iets gebeuren volgende maand. Dus wat gaat er gebeuren? Nou ja, uh, het, uh, het is natuurlijk weer... Uh, de, uh, kijk, het, uh, het centrale thema van ons programma is natuurlijk het einde en het begin. Want daarom zijn we al aan het dat einde van de maand. Uh, maar het is ook weer bijna het einde van het jaar. En dat is toch altijd een speciale moment aan het einde van de maand. Dus we hebben een speciale eindejaarsuitzending. Dat doen we dit keer voor de vierde keer. En dan is het drie jaar geleden dat we voor het eerst überhaupt de samenstelling van dit programma bedachten. Uh, dus ook een soort jubileum. Uh, de eindejaarsperson, dit keer op zaterdag 28 december. Uh, vorig jaar was hij op een vrijdag, dat jaar daarvoor wel weer op een zaterdag. Uh, nu op zaterdag 28 december, vanaf 8 uur. Dus een uurtje later dan normaal. En dan gaan we lekker tot 12 uur door. Om ook nog even december door te nemen. En natuurlijk 2024. Wat, zoals we eigenlijk elke keer zeggen. weer een jaartje was. Het was inderdaad weer een uh, bewogen jaar. Ik heb ook wel weer zin in, dus die zeggen, nee, ik ga het toch nog één keer halen. 28 december, dus van 8 tot 12 gaan wij vier uur lang praten over de evenementen in december. Want wie weet wat december ons weer gaat brengen. Maar ook yep. natuurlijk het jaar in het uh, algemeen. Ja. En, uh, dat... Met natuurlijk als uh, absoluut hoogtepunt. Uh, en daar moet ik mezelf ook nog even toe zitten. Maar elk jaar is natuurlijk ook Jom en M&M's funny moments. Dus ja. dan horen we elkaar ons oh, we weer eens ja. terug alsof we denken: hebben we dat echt gezegd? Ja, dat hebben we echt gezegd. Ja. Dus luister ook vooral uh, Terug voor dat. En we hebben nog veel meer leuks. Ja, allemaal allemaal onze, onze eigen top 5, Toch ook weer aan ja. nummers. Gaan we doen. Ja, ja. top 5 aan uh, persoonlijke favorieten. En we hebben weer de top 20 2024. Ja. Gewoon algemeen goede nummers. Die dit jaar hoog aan de lijst stonden. En ja, niet per se uitgebracht Ja, zijn. maar kijk. Dit vind ik dus ja. een discussiepuntje. Ja, daar gaan we het over hebben. <laughs> okay. Nee, even voor de mensen die het niet weten. Vorig jaar had ik dus uh, gezegd. Ja, we doen de top 20 2023. En ik wil graag vijf nummers van iedereen. Die dus in 2023 zijn uitgekomen. Niemand had dat gedaan. Ja, maar dat was niet duidelijk genoeg. Ja, dat weet ik dus. Communicatie, hè, jongens. Communicatie is belangrijk. Maar we worden je beter in. We moeten ook de Afko-Wobo-eindquiz maken. Dat vind ik een heel leuk idee. De Afko-Wobo-eindquiz. Want wie is nu de echte Afko-Wobo-expert? De afko koning wobo We hadden toch ook altijd zo'n quiz met vragen van het jaar? Dat deden we toch ook wel eerst? Oh, ja, ja, dat deden we vorig jaar inderdaad. Dat ja, gaan we ook alweer doen. Ja. Dus we hebben in ieder geval weer genoeg. Ik zou zeggen, als jullie suppressies hebben, laat het gewoon uh, weten via... Ja. Het wordt één groot feest Moeten we dan ook een kroon regelen voor de wat De winnaar nee. krijgt een kroon. Nee. De winnaar krijgt een kroon. ja ik ga een kroon regelen, hoor. De winnaar krijgt een of ice. <laughs> ja, nee. dat... En een kroon, en een kroon. Jongens, het is nog geen negen uur geweest. Dus op de publieke oh, okay. omroep mag je niet voor negen uur... Hè, ah, in de joh, zijn ja, maar zijn omroep. wij publieke omroep? Jawel. Nee, het oh ja, zeker. shit. Oké, okay. okay. in, <laughs> in ieder geval. Oh, ik drink uh, geen wijn. Dus weer uh, genoeg om naar uit te kijken volgende maand. Uh, hebben jullie nog iets waar jullie überhaupt naar uitkijken deze maand? Want uh, ja, natuurlijk toch op december nog leuke dingen op de planning staan. Ja, puur uh, kerst en dingen, maar... Ik kijk uit naar sneeuw. Ik hoop dat het gaat sneeuw. Ik denk het wel. Nou, iets weet ik vanuit, kijk, is mijn broertje, die uh, is in Italië. En die komt weer terug, uh, aankomende maand, een hele maand. Dat vind ik wel gezellig dat ik uh, hem weer ga zien. En iets anders, uh, ja, wat ik ook wel leuk vind, uh, is, uh, is eigenlijk dat ik nu bezig ben, ook met, uh, met C wat dingen afronden en zo. En dan in januari gaan we weer, uh, weer knallen met uh, allemaal campagne en zo. Ja, dat klinkt suf, maar daar werk je toch heel hard aan. Dat, dus. uh, ja, <laughs> dat snap ik helemaal. Dat vind ik leuk. Maar goed, dus ja, het is alweer zo. En ik ga dus, nu heb ik dus een nummer in het programma staan. En uh, jullie zien dus op het programma, want we hebben het programma blad. Zien jullie, vra vraagteken. jullie vraagteken, vraagteken, vraagteken staan. Oh, ik ben oh. alweer bang hoor. Ik ga jullie vragen, is, nee. kan het al? Wat? Natuurlijk kan oh, het al. Nee. Het kan al. Nee. Het kan al. Nee. Wat kan? Het kan al. Nee, verboden Mike, verboden. Maar goed, ik, uh, het is tijd. Nee. We gaan, uh, we staat het, een kerstnummer. We gaan het gewoon oh. doen. Ja, ja, ja Nicky. Gaat weg, er zo meteen, maar dat is wel leuk. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne kerst. Want ja, wij spreken elkaar op de radio niet meer voor de kerst. Dus 28 uh... december, ja, 8 uur. Fijne feestdagen. Ja, fijne feestdagen. Fijne kerst. Fijne het het feestdagen. voelt gelukkig niet. Nee, die, die ja. we dat, dat doen. niet. We zijn oh, voor ja, oh, het. Ja. Maar het voelt zo, het voelt nog heel vroeg. Maar het is alweer tijd, dames en heren. Allemaal luisteren. 28 december. Tussen Even kijken, nu is de vraag, jongens. gaat gaan we hij? Gaat I All want for Christmas draaien? Jawel. Ik dacht, misschien draaien Last Christmas. Dat is mijn favoriete kerstnummer, dat weet iedereen. Maar er is maar één ding om de december af te stappen. Want ja, dat gaan we gewoon voor. noem het alsof het zo is. Wat een graf, We gaan luisteren okay. naar Allah, want Christmas is Jongens, wij zien jullie allemaal. 28 december van 8 tot 12. Allemaal in de nacht aan de zetten. You. Tot dan.